Dit is Kerst met ZFM met nu nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Zandvoort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 She's nobody's child. The law can't touch her law. She wears an Egyptian ring. It sparkles before she speaks. She. Now see. Ik moet ja me een seintje geven zo. Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen Het is nee, een beetje een, een, een valse start, hè? Ja, een beetje, een beetje. Het was wel mooie muziek. Cat Power. Hè? Get Cat een Power met de uh, nummer van Bob Dylan. To ja. Me, ja. Dat klopt, helemaal. Hoe gaat het terug, hè? Heb je een uh, leuke week gehad? Ja, ik heb een hele leuke week gehad, uh, Hans. Ja. Wat, wat, wat nou, zo, uh, was je hoogtepunt? De, de, de voorbereiding natuurlijk voor kerst. Ja, waar iedereen mee zit. Uh, gisteren ja, ja, de kerstboom staat ja. al. En, uh, en, en onze hond heeft al enige pakjes uitgepakt zelf zeer toch niet ja pak me uit zeg ik dan, dan uh, gebeurt ja. dat en uh, nou Guus is daar heel goed in geworden. Nou, top nou de boot is weg hè? die liggen in de Muiden. de boot is weg en uh, gelukkig nou, hij ligt weer en, uh, in het water heb ik begrepen maar dat duurde nog maanden voordat hij weer kan ja, gaan ja dat, dat was, was ja, nee, ja. Blijf ja, het is dus, ja, ja, dus heel snel. Ja, heel snel voor de kapitein. Zeker, ze hebben 60.000 euro opgehaald. Dus dan kunnen we wel iets nou, Ik denk wel dat het wat gekost heeft, hoor. Om, ja, uh, nou, dat denk ik. Het meeste vrijwilligerswerk. Hè, ja. Die, maar ja, die, die, ja. die sleeboot heeft ja. natuurlijk uh, moeten. Nou, betaald, maar dat was volgens mij ook om niet, hoor. Meen je dat? Ja, ik dacht het, wel, dacht het wel. Maar in ieder geval, goed. We gaan een programma maken. Goedemorgen. Welkom, iedereen. Alle luisteraars. iedereen Je kent allemaal, hè? We zitten hier live in Rabbel. Ja, Rabbel Café. In het Reefscafé, dus als je zin hebt om langs te komen. Ja, ik kan altijd, uh, altijd wel voor een kopje koffie. Ja. Wat gaan we doen uh, deze ochtend? We gaan uh, praten met wethouder Kloetso. Uh, welkom uh, uh, Jan-Jaap. Over de uh, Formule 1. Er zijn dus allerlei rapporten uitgekomen. Ja. En uh, nog wat over de woningbouw die er aankomt. Uh, we gaan daarna praten met Bert de Wijn. Hij is van de VVE Saksenrode. Goeie. natuurlijk. En, uh, afgelopen week een mooie prijs gehad. De meest duurzame inwoner, nou ja, inwoner de hele groep, he. we gaan, ja, daar ja. hebben we het zo wel over. Daarna natuurlijk de nieuwjaarsduik die aankomt. Ja, eraan komt, die he? komt er ook aan, hè? Jurre Keuning komt er alles over vertellen, ja. wat er allemaal aan de hand is. Nou, jij gaat de Decemberloten trekken? Ja, ja, ik heb. Uh, Grote prijzen, hè? Absoluut. Nee, nog niet, die zijn volgende week. Akkoord. 30 december, maar we hebben nu weer de derde trekking van de Decemberloten. Ja. Groot uh, succes hoor, want. Uh, Kom hier met hele zakken vol loten aan. Ja, ja, ja. goed hoor. Daarna gaan we praten met Hille Jansen van het Zalbert Museum over de expositie van het speelgoed, hè, wat eraan ja, komt. en de schoolradio. En de schoolradio, ja, dat ja. wordt een leuk. Uh, ik ben van de week ook geweest, op oh, uh, ja? uh, aan die Hanni de groep 8. Leuk. dan mocht ik vertellen wat ze allemaal gaan doen. En, uh, okay. Ja, dat is een heel enthousiast. Die, uh, de vroege jongetje van. Uh, uh, kunnen we opa en oma in, in, in, in nieuw zeeland ook meeluisteren? Ja, ja, dat kunnen ze ja. Dat kan ja, via internet. Hè. Ze moeten wat op... vroeger opstaan, denk ik. Dat zei ik ook tegen hem, <laughs> het is wel minder in de nacht daar, maar goed. <laughs> en uh, we sluiten af het laatste uur met uh, het basketbaltoernooi van de Lions op 5 januari. Een heel apart toernooi, 3-3-3. Ja. Uh, hebben ze opgezet. Dus ik hoop dat dat ook een succes wordt. Daar gaan we ook over praten. Nou, de Met... muziek en, en de techniek is van Leon van Es. Ja, Leon van Es. Leon, oud uh, Hercules ja. uh, voetballer ja, heb ik gehoord. Hij was helemaal enthousiast. Hij he? was helemaal ja. sp hij sprong hij in gat in de lucht. Hercules gevoetbald en hij uh, nou, is al eigen <laughs> verslagen. Dat is wel duidelijk. Dus dat, dat was wat minder. Maar... Gefeliciteerd nog. Uh, maar even Hans, uh, Hercules is ongeslagen tegen Ajax. Hè? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat ja, ja, zei ja, ja. jij, hè? Dat is, hoe lang <grijg> 100, is het geleden? 1914, 100 jaar geleden speelde ze ook tegen Ajax en wonen met 2-0. is dat, ah. oh, dat wist ik niet. Ja, dus ja, als het elke ja, 100 jaar doen, ja. gaat het goed? Ja, ja. Nou, wij gaan het niet over 100 jaar geleden hebben. We gaan het maar, over afgelopen jaar hebben. Nou, toen was het natuurlijk weer de Formule 1. Dat was een geweldig weekend, het uh, laatste weekend van augustus. Dat was jouw formule, eerste Formule 1, hè? Dat was mijn eerste Formule 1. Ja, eerste Formule 1, Kijk je daarop terug zelf? Um, nou ja, met, met grote tevredenheid natuurlijk. Ik denk dat iedereen het over eens is dat het een uh, groot succes was. Ja, het uh, was ja. een mooi weekend. Niet uh, qua weer, uh, maar wel qua sfeer. En qua en, spanning. Uh, en qua spanning ook uh, daardoor. Uh, maar ik denk dat het voor natuurlijk een, een, een, fantastisch element, een fantastisch evenement is. Ja. En, uh, dat zie je ook terug in de, in de onderzoeken die, uh, die er gedaan zijn. En, uh, ja, want daar gaan we zo over praten. Ja. E evaluatie van de Formule 1 is geweest. Ja. Plus nog een keer een, een enorm rapport van de Breda University. die ja, hebben het allemaal... jaar, hebben het eerder gedaan ook. Ja, uh... klopt ja. Nou ja. Ik heb het geprobeerd helemaal te gaan lezen. Maar uh, ik, na, na tien pagina's dacht ik van al die cijfers. Uh... Maar het was interessant, we gaan er we gaan, wat dingetjes uithalen ook. Okay. Maar laten we beginnen over die evaluatie. Uh, er stond onder andere in dat uh, de extra bestedingen in Zandvoort 25,9 miljoen waren. Ja. Dat... dat is alleen voor Zandvoort dan? Dat is alleen voor Zandvoort. En voor de hele regio. Die profiteert er op die manier ook uh, financieel. Ja, dat was mee? 65 miljoen. Ja. ja. Nou, dan zie je dat het... Uh qua uitstraling in ieder geval uh, heel veel doet voor Zandvoort. We staan op de wereldkaart. Ik heb ja. het uh, wel vaker gezegd. We staan in het rijtje van uh, Miami, Las Vegas, ja, dat, Abu Dhabi. Uh, en dan zit Zandvoort ook ergens tussen. Dus ja. Ja. In, in die orde van grootte moet je het zien. En, nou ja, ook Spielberg. Uh, hè? In, de, in Oostenrijk is ook een kleine plaats. Maar, ook nog uh, eens een keer. Jij. Maar uh, <laughs> dat reken ik even niet mee. Nee. Uh, nee wel natuurlijk. Maar uh, je ziet dus dat het enorme aantrekkingskracht is. Een ja. magneet voor de omgeving. Ja. En ja. zeker die dagen zelf. Uh, maar ook de dagen ervoor uh, en uh, ja. uh, eigenlijk ook de dagen erna want Um, zoals jullie weten, ik verblijf veel in, in Zandvoort natuurlijk. Uh, in, in de tijd dat ik hier uh, wethouder ben. En dan hoor ik ook dat ook in deze periode van het jaar echt toeristen hier naartoe komen, ja. uh, hier verblijven en meteen vragen van goh, waar is het circuit? Uh, kan ja. ik iets van die Formule 1 zien? Ja. Uh, ja. Ja. Maar wij hebben af en toe, wij hebben, en toe we hebben gewerkt bij strijden. Uh, ja, um, ik ben nog steeds. Er, en, ja. Dus er komen vaak mensen binnen. Er komen tuin. heel regelmatig mensen binnen, Duitsers. Engelsen, Amerikanen die zoeken het circuit, uh, uh, ja. Ja, ja, zoeken het circuit ja. dan. Ja. Ja, ja, dat is heel bijzonder. Kijk eens Telia Door is daar belangstelling ja. voor. Ja, zeker. Ja, het is, ja, het is een geweldig wereldevenement. Fantastisch. Ja, dat is echt fantastisch. En, uh, Ik denk dat het wel eens wordt onderschat door uh, Zandvoorters zelf. Ja. Uh, hoe hoe u onderschat de impact, nou, de impact? Nou, de impact, ja. impact ja. Ja. Ja. ja. Maar je ziet ook wel in, in, in de berichten. Uh, Social media, ook gewoon de mensen die op straat spreken, dat ze wel heel erg trots zijn op het feit ja, dat, tot, wel, ja. dat het er ja. weer is. En, en dat is toch ook wel uh, heel belangrijk. Nou ja, de, uit die uh, uh, onderzoek van Breda University bleek dat 61% van de geen overlast heeft ervaren. En wordt 99, 39% wel, maar. Ja de overlast, waar, waar bestond die uit dan denk je? De geluid overlast of? Nou, ja geluid niet zozeer, Dat, daar hoor je eigenlijk omdat men ook weet uh, zelfs degenen die heel erg op, op het geluid gespind zijn en in de loop van het jaar daar heel erg op letten, gewoon de, de inwoners zelf, er zijn ook wat inwonersverenigingen uh, groeperingen die er heel erg op letten en, en circuit heel erg nodig is het uh, volgen maar ik denk dat de overlast met name zit in uh, nou, wilplassen en dat soort uh, ja. dingen ja, ja, er waren in, in, in 34, daar, 34 klachten over illegale verkoop van alcohol onder andere Ja, dat, dat, dat soort dingen en, en, uh, uh, en, en, en gewoon dat heel veel mensen dan uh, door je straat lopen of misschien een stuk door je tuin lopen, dat soort uh, dingen ja. Ja. ja, maar dit soort dingen neemt zo'n zo, zo zo heel evenement met zich mee Ja, maar ja, ook over, over de, ja. bijvoorbeeld de doorlaatbewijzen is dat uh, want dat was het eerste jaar uh, ging dat uh, moeizaam tweede jaar al iets beter en de afgelopen jaar is het nog beter gegaan ik heb er weinig je? klachten over gehoord in ieder geval we hebben nog een uh, verfijning toegepast uh, zeker voor de paviljoenhouders uh, in Zuid mm -hmm. uh, die zeiden van ja uh, eigenlijk hebben wij er het minste profijt van want iedereen kijkt ja, natuurlijk naar het circuit, dus naar Noord en ja, we zien echt een terugloop, in, een sterke terugloop in het aantal bezoekers bij ons. Kunnen we ja. niet wat verzinnen erop? Dus er is voor hen ook een, uh, ja, een soort speciale regeling van als zij wel een reservering hadden en konden mm. aantonen dat hij er was met kenteken, kregen de gasten ook daarvoor een doorlaatbewijs. Ja, ja, okay. ja. Maar ja, ze kunnen natuurlijk zelf ook uh, dingen organiseren. Hè. Ik Jawel, gewoon... die krijgt niet zo makkelijk een doorlaatbewijs. Dat was... Nee, dat nee, het is een punt precies. een beetje. Dat ja, dat klopt, ja, ja, inderdaad. En het parkeren zelf, want de Zuid wordt uh, afgesloten. Uh, jullie er ook nog uh, bij, de, bij, de, bij, de, bij de Kort van de Lindenstraat afgesloten. Ja. Uh, Afgesloten. Dat gewoon omdat die, Wa was omdat nodig? die overloop dicht. Ja, die dicht vanwege de oh ja, taasbest. natuurlijk ja. ja. Uh, daar wordt normaal gesproken gebruik van gemaakt. En in dit geval is daar dus extra uh, capaciteit gecreëerd. Ja, maar uh, aan de andere kant, uh, het is ook zo dat daar niet heel veel gebruik van werd gemaakt door de organisatie. Nee, dus maar. daar hebben we ook wel het gesprek over gevoerd. Ja. met ze, van, uh, ja. Zijn die plekken nou echt nodig? Ja. En uh, wat dat betreft zit de... De organisatie van de Dutch Grand Prix, ik zal maar zeggen een beetje in een spagaat, omdat uh -huh. vanuit de internationale organisatie er wel een eis ligt dat er een, een aantal parkeerplekken ter beschikking moeten zijn. Uh -huh. Nog afgezien van het feit dat er gebruik van wordt gemaakt. Uh -huh. En uh, nou, we hebben nu uiteraard weer afspraken voor het komende jaar gemaakt. Ook hierover gehad. Uh -huh. uh, ook gezegd, nou ja, we hebben die parkeerplekken vrijgespeeld, maar ze worden niet gebruikt. Kunnen we daar eens naar kijken voor de voor komende jaar? Uh, dus dat gesprek blijven we voeren. En ze zeggen zelf ook, uh, maar goed, ik praat er misschien een beetje voor mijn beurt van ja. Aan de ene kant willen we het een heel duurzaam evenement zijn. Uh -huh. uh, waar we het eigenlijk, uh, enthousiasmeren dat mensen met het openbaar voer komen of met de fiets. Dit jaar was het al 98% die dat uh, heeft gedaan. Um, en dan is het een beetje paradoxaal dat je ook nog heel veel parkeerplekken voor auto's wil hebben. Ja, nou, ja. Dat, daar, daar zit iets in van, nou, misschien moeten we daar nog eens kijken. Ja, nou, is voor pers en voor personeel natuurlijk en zo. En, uh... Ja, maar die kunnen ook gewoon met de trein komen natuurlijk. Ja, ja dat zou kunnen, maar... Ja, het is een de ding al als... een het verslaggever je zo uh... Uh, ja. dus zo ja, Hoewel er voor de, voor de pers natuurlijk ook nog faciliteiten zijn dat ze gehaald gebracht worden. Ja, maar die, te ja, ja. die techniek zien met een halve motor op de rug, zie ik nog niet met de trein komen waarschijnlijk. Maar, nou, die misschien ja. niet. <laughs> Oké, okay, maar in ieder geval, um, er stonden stond ook, stond ook dingen in over het uh, racefestival, hè? Dat uh, kwam beter, dat, dat, dat kwam er eigenlijk wel een beetje uit, hè? Ja, dat hoorde je eigenlijk ook al tijdens het festival zelf, tijdens de periode. Dat er um, gezegd van, ja, is, is dit het nou? Kunnen we hier nog een slagje maken? Ja, dat um, is denk dit ik nou, Waar we ons mee op de kaart ja. willen zetten. Terechte discussie. Ik denk ook dat je sowieso kritisch moet kijken naar de dingen die je doet. En de conclusie is dat we eigenlijk voor het komende jaar daar een extra impuls voor willen geven. En eigenlijk ook het jaar daarna. Ja. Maar dat heeft met geld te maken ook natuurlijk. Want de gemeente Ja, wil... als je meer wil organiseren, kost het meer geld. Ja, dat klopt. Maar de gemeente wil 2,5 ton extra daarin investeren, klopt Ja, dat? De, de afhankelijke budget... Het was 100.000 euro, toch? Nee, het afhankelijke budget was, was 250.000, In het begin is dat toen afgesproken. Maar door de afspraken voor... Um, ja, dat heet geloof ik de, de spoorse maatregelen. Met NS en, en ProRail is daar een extra budget naartoe gegaan. En dat is van afgehaald van het racefestival. Um, en nu zeggen van ja, als we echt een impuls willen geven waarbij... ...Santford um, Beyond, dat is eigenlijk de stichting ja, die, het, die ja. regelt ook voor de ondernemers... ...zelf meer met de programmering gaat doen... Um, ...is daar een extra um, budget voor nodig. Kom, uh. Komt het Reuzenrad weer terug? Uh, ik heb daar vorig jaar al een, of af, afgelopen zomer al een keer een uitspraak over gedaan. Voor onze microfoon uh, ik, inderdaad. Voor ja. jullie microfoon, absoluut. En uh, dat staat ook nu in de plannen voor het racefestival dat het Reuzenrad uh, terug moet komen. Want het ja. was wel een, een, een bijzonder, weet uh, je wel, een eyecatcher. Maar... Ja, zeker in economisch ja, beeld natuurlijk. Precies, de omgeving, ja. uh, ik ken een aantal mensen die daar in de rotondeflat wonen, die zijn mm -hmm. iets minder blij mee. Ja, ja, dat maar, klopt, maar goed. Dat was ook de, de reden waarom je dat maar voor tien dagen wilde doen. Uh, ja, ook dat. En, uh, nou, om, het, om de overlast die er dan is toch een beetje te, te beperken. Ja. En, uh, maar goed, er zijn nu al afspraken. En, nou, geen afspraken gemaakt, maar contacten gelegd met de exploitant van het Reuzenrad. Dus uh, we zijn er wel druk Er door... zijn nu al afspraken gemaakt dat ze weer een maand komen staan of zo? over drie tot vier weken? Nou ja, de periode weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar langer dan tien uh, dagen? wat, wat eigenlijk? Uh... Ja, kijk, het het, het, het, nieuwe, het -festival in de opzet zoals het nu voor ligt zou 14 dagen kunnen duren. Hmm. Um, en dat zou kunnen betekenen dat het Reuzenrad er ook staat. Die details zijn nog niet uitgewerkt, hmm. maar uh, daar wordt... het. Wat de komende week kunnen, want ik vind eigenlijk wel dat we voor eind januari daar heel veel duidelijkheid over moeten hebben. Ja. Uh, ook in gesprek met de raad, hè, het zit in de, in de commissie uh, ja. in, uh, in januari. Um, ...dat we daar dan uh, ja, echt afspraken over moeten gaan maken. Ook omdat het dan nog maar zeven uh, maanden is. Ja. Precies. Maar bijvoorbeeld uh, Scheveningen heeft uh, eind uh, augustus, begin september... ...altijd een heel groot festival, een muziekfestival, Live at the Beach. Mm -hmm. Nou, dat was vorig jaar was er Arnoek daar en, en Bluff. En... Zo is, is uh, niet te realiseren. Echt, echt een festival met aansprekende artiesten. Nou, nu dus wel. Als je zegt van, ja. uh, we gaan in die inhoud kijken... ...en we hebben daar een flink budget voor... ...het dat ja. de gemeente nu bij kan dragen... Is ongeveer een derde van het uh, totale budget voor de mm -hmm. uh, racefestival van 2024. Um, en dan heb je wel te, te verspijkeren. Um, maar ik noemde net even de, de planning. Uh, als je dat soort artiesten wil binnenhalen. Ja, dan moet je, je eigenlijk gewoon snel. je ze nu al moeten gaan. vastleggen. Hè? Dat klopt, ja. ja. ja. En, en uh, vergunningen bijvoorbeeld voor. Uh, grote schermen in het dorp, uh, waar mensen ook die race kunnen volgen. Dat, dat soort dingen. Ja, een van de, we, hebben, we hebben een aantal varianten uitgewerkt. Een daarvan was het uh, plaats van schermen. Uh, daar kijken we zeker naar om op, daar de racebeleving in ieder geval in het weekend uh, optimaal te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld op een, een plein. Ik zou niet zeggen welke, maar er zou je een locatie voor kunnen verzinnen. Uh, ook om dat te doen. Uh, en dat is eigenlijk het, het construct met Zandvoort uh, Beyond. Want uh -huh. dat is. Uh, uh -huh. De organisatie die regelt al die vergunningen ook als de ondernemers iets willen. Hè? Ja, ja, die paraplu-constructie ja. is uh, en die werkt heel goed. Nou, want Ik heb wel eens begrepen dat uh, dat niet kon, uh, al die, die schermen plaatsen met grote mensenmassa's. Ja, omdat uh, de gemeente toch bang is dat er misschien uh, dingen gebeuren... En, uh... Snap je, een beetje te, te voorzichtig zijn jullie geweest. Ging jezelf niet of niet? Nou, ik denk dat ik, in, in, als het gaat over openbaar orde en veiligheid. Je niet te voorzichtig kan zijn. Je moet goed kijken van wat kunnen we aan. Uh -huh. uh, er komen natuurlijk heel veel mensen hier naartoe. Jeewel, ik nu wel. Als het festival praten we over de periode voor het race Um, en er is uh, al contact geweest met de, met de politie onder andere. Van, uh, stel nu dat we hier een stap gaan maken... door wat meer en grotere evenementen te organiseren. Kunnen we dat aan? Ja. Um, en daar wordt wel nieuw, uh, positief op gereageerd. Weliswaar zit er een soort max aan je capaciteit natuurlijk. En dan zal het racefestival zelf... Uh, iets moeten gaan doen, ook aan beveiliging uh, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, dat soort dingen, ja, dat hoort er ja. dan wel bij natuurlijk. Ja. Ja. Ik wil nog even terug naar het circuit uh, buiten de Formule 1, want jullie hebben daar ook contact mee natuurlijk over andere zaken. Heel veel. Het circuit uh, wil eigenlijk uh, grote dingen realiseren, een hotel uh, bij, bij, bij, bij, bij Ries daar. Ja. Uh, wordt daarover gesproken? Zeer regelmatig. Ik heb uh, ook in de Raad gezegd dat we veel contacten hebben. Um, niet dat we daar keiharde afspraken met handtekeningen eronder hebben. Maar ik vind wel dat we, uh, zeker ik als, als portefeuillehouder, um, zeer regelmatig met het circuit over dit soort dingen moeten praten. Om, uh -huh. om het contact te houden. Om, ook, ook om te weten van... Um, waar kijken jullie nou naar? Wat, wat wil je nou eigenlijk? Wat is wel en niet mogelijk? Ik vind ook dat je aan verwachtingsmanagement moet doen. Uh -huh. Maar we praten ook met, uh, met, met Dijkjesveld. We praten ook met de Duinrand. We praten ook met het, uh, het Beach House Hotel. Um, dus alle partijen die daar in Noord, uh, aan de Noordboulevard zitten. Uh -huh. Daar uh, hebben we regelmatig contact. Ja, uh, want ik spreek natuurlijk ook wel eens mensen van het circuit. Maar zij zeggen ook van de gemeente is niet makkelijk wat dat betreft. Over het afgeven van vergunningen en uh, kijken naar nee, de nee, mogelijkheden. Ben je daarmee nee, eens of niet? Um, nou, niet makkelijk. Ik denk dat we heel kritisch zijn op de dingen die er gebeuren. Ja, ja. En uh, als zij vinden dat wij niet makkelijk zijn, ik kan het ook als een compliment opvatten uh, ja, dat, ook dat er een doen, overheid ja. zit die in ieder geval uh, zorgvuldig <laughs> let op wat er gebeurt nee. en uh, zuinig omgaat met het geld. Ja, dat, dat antwoord dat ik ook kunnen geven. Nou, ja, ja, ja. <laughs> uh, goed, We gaan van het circuit naar, uh, naar de woningbouw in Zandvoort. Uh, er zijn wat uh, uh, uh, overleggen geweest afgelopen uh, uh, weken, uh, dan begin ik even met uh, uh, meneer Sierukert, want de omwonenden, de, de, de, daar praat je regelmatig mee ja, ja. afgelopen week ook weer een keer. Ja, ik, vorig week maandag of afgelopen maandag ben ik uh, hier op het gemeentehuis geweest, wij een, een lange sessie of lang twee uur hebben we bij elkaar gezeten. was het de derde keer al trouwens met Dat was de derde keer en ik ja. was er nu voor de eerste keer bij, bij de oh, denktech okay. En um, er werd ook gevraagd waarom, waar, waarom ben je er niet eerder bij. Uh -huh. Um, ik weet dat als je daar zit als bestuurder of ik het ben of iemand anders, dat, dat geeft toch een bepaalde sfeer. En ik, ik heb ook uitgelegd, van, ik, vind, ik vind dit nu echt een proces waarbij de inwoners vrij uit moeten kunnen praten. En uh -huh. uh, met elkaar van, uh, met, met elkaars ideeën moeten kunnen wisselen. Um, maar ik vond het wel goed om er nu eens een keer bij te zitten. Ook om te horen wat er speelt. En ook om uit te leggen als er uh, ook wat misverstanden waren. Want die waren er ook wel. Ja, ja want uh, ik begreep dat die eerste twee uh, bijeenkomsten toch een beetje vijandig waren naar de gemeente toe. Maar dat het dit keer wat uh, beter ging. Maar misschien is dat wel wat jij erbij staat. Ik, ik denk dat ja. <laughs> dat denk, Dat denk ik ook. Ja, ja, ja. Maar uh, wanneer denk je dat daar uh, uiteindelijk gebouwd zou kunnen gaan worden? Um, dat hangt dan van een paar dingen af. Eén is welke variant ga je kiezen als het gaat over woningbouw? Uh -huh. Dat zeg ik uh, op die manier omdat dat uh, implicaties heeft voor de scouting die er zit. Ja. En als je de scouting op het terrein zelf wil laten uh, voortbestaan, um, dan heb je een ander verhaal dan dat je gaat zeggen we gaan de scouting uitplaatsen ja. op een andere locatie uh -huh. in Zandvoort. Dan moet je wel een locatie hebben. Ja. Daar zijn we nu wel naar aan het kijken van waar zou dat eventueel kunnen. Um, ja, nou, volgens ga je natuurlijk het, het, het hele vergunningentraject in. En, uh, en bestemming voor Ja, daar ben, uh, ben je een <coughs> tijdje, ja, een ja, weer verder, Ja, daar wandelen verder. Ja, maar ja, maar, maar uh, zijn er wel goede afspraken gemaakt nu met de Kei? Wat, wat voor soort woningen daar komen? Als je alleen naar de terrein van, uh, van uh, Rukert kijk, kijkt... Nou, de, kijk, de raad heeft uh, pre-wonen hebben we het over. Uh, uh, pre-wonen, sorry, ja. Ja. Kijk, ik ben een beetje ouderwets. Ja. Nou, maakt niet uit. <laughs> um, de afspraken die we nu gemaakt hebben met, met de gemeenteraad... Uh, we hadden inderdaad een plan liggen vanuit het college als voorstel... Doe sociale huur op de locatie van Rukert zelf, hè, van de meneesje. Mm -hmm. En daarvan heeft de gemeenteraad gezegd... Wij willen eigenlijk een mix van woningen. Dus het sociale element, uh, middelduur en mm -hmm. de vrije sector... Um, daarvoor hadden we het grotere gebied, bijvoorbeeld inclusief het scoutinggebied, uh, voor aangewezen. Maar de Raad heeft gezegd, nee, we eigenlijk willen het helemaal al. Dus ook als ja, je met Rubik ja. be zou beginnen, ook daar zou die mix al moeten komen. Vergelijkbaar met Strijder? Uh, ja, vergelijkbaar ja. met Strijder. Ja, een ja, beetje ja. Een, een, iets ander. Nou, nou niet misschien dezelfde aantallen, maar wel uh, zo'n verdeling die je gaat Precies. maken. Hè. We hebben in de woonvisie 30, 50, 20 staan. Ja, ja. 30% ja. sociaal, 50% middelduur en 20% uh, uh, vrije sector. Daar moet je dan aan denken en dat wil de Raad graag ook op de locatie Rukert hebben. Er is een ja. motie voor aangenomen. Uh, ik heb daar toen een, een keer een brief over geschreven waar het iets anders in verwoord stond, uh, moet ik eerlijk bekennen. Ja. Dat heb ik ook uh, in, het, uh, in de laatste commissievergadering met de Raad over gehad, hoe ik het dan op dit moment zie. Ik zeg altijd maar ruimteordening is een creatief proces, dus je mm -hmm. kan wel eens dingen net even iets anders invullen. Maar we zijn nu met z'n allen over eens dat het daar ook die mix zou moeten komen. Ja, ja. nou goed Rucker is een belangrijk bouwproject voor Zandvoort, we willen 2025 uh, toch uh, naar die 500, 600, 700 woningen. Ja 2030 is, uh, ja, 2030 ja, is een jaar uh, het jaar ervoor gezegd en dan, ja. dan die 700 woningen. Ja. Maar en, wellicht een nog groter uh, bouwproject zou kunnen worden de Curie driehoek waar nu zeg maar, de Oekraïnse opvang is. Ja en dat, dat terrein en, en, en zeg maar de, de bedrijven die er omheen zitten. Uh, nou, uh, jij bent er ook geweest, Gert? ja. Nou, uh, de ja week? Ik, ik vond het. Uh... Dat ik vond het wel, beetje... nogal prematuur. Ja, vond ik ook een beetje. Maar waar, ze, waar ze over spraken. Je weet wel waar ze heen willen, hè? want er zijn ja. 650 woningen. Ja, er zijn heel veel, zijn heel veel bedrij 500. bedrijven nog die totaal daar niet mee bezig zijn. Ja. Maar jullie, en... jullie zijn daar geen partijen, in, want het is niet van de gemeente het terrein, toch? Het is een particulier initiatief, ja. maar het is een heel belangrijk aandeel in het aantal woningen wat we willen realiseren in de komende 6, 7 jaar. Dus we zijn er wel heel erg bij betrokken. En we zijn ook faciliterend uh, als gemeente daarin. Ja, bij ja, betrokken. Met dus we hebben die, geen grond, ja. maar. Ja, en ook meedenken. Van, van, van, wie, van wie is die grond dan? Bijvoorbeeld waar waar, waar vroeger de Cordex stond? Nou, een groot deel is, of een deel is van de prewoner zelf. Een oh, ander okay. deel is ja. van de particuliere eigenaren oh, die oh, ja. daar nog zitten. Ja, ja. En ook een aantal bedrijven die er nog zitten. Hmm. En, en uh, het is waar dat we daar nog, uh, of dat ze daar nog mee in gesprek zijn. om ze uit te plaatsen of om ze mee te laten doen in de, in de wonenbouwontwikkeling. Ja. Um, dat is eigenlijk het punt waar we nu op staan. En uh, je zegt prematuur. Um, dat is altijd een beetje... Uh, aan discussie onderheven van... hoe mm -hmm. snel maak je nou iets bekend? Um, als je te snel zegt, ja, het is nog niet bekend... want er zitten nog bedrijven. Als je te lang wacht, zegt je... Oh, het is blijkbaar al in kannen en Kruiken. En waarom mm -hmm. worden we nu ingelicht? Um, dus ik denk dat dit wel een goed moment was... om, het, om in ieder geval te laten zien wat er in grote lijnen... Mm -hmm. de bedoeling is. Ja, ja ik, ik ken iemand die, die zit daar. En die heeft nog niks gehoord. Er is nog niemand... Uh, nee. die, die wordt ja. wel... Mondjesmaat ingelicht, maar er is totaal geen uh, gesprek over geen, geweest. Geen gesprek over geweest. Ja, ik weet niet over wie het nu hebt, maar ik weet wel dat anderen wel. bijvoorbeeld heel intensief uh, ja, in gesprek dat, dat klopt, zijn en dat, klopt. dat daar ook wel naar gekeken wordt. En dat zijn ook de eerste blokken die tot de ontwikkeling kunnen komen. Ja, nou, maar er zijn natuurlijk geen makkelijke gesprekken, want die bedrijven die <coughs> moeten dan tijdelijk weg. Waar moeten ze heen? Uh... Ja, eventueel. Of het is ook eigenaar van bedrijven die zeggen: van, Nou, ik wil uh, mijn bedrijf zeg maar. Omruilen voor uh, appartementen of, of uh, woningen. En uh, zo mijn inkomsten daaruit halen. Ja. Dat kan ook natuurlijk. Als ja, je daar dat gaat zou toch kunnen. Ja. Ja. Maar dat soort gesprekken worden inderdaad gevoerd met initiatiefnemers. Uh, uh. Uh, als we kijken welke projecten er nog meer lopen. Bijvoorbeeld uh, Passage bij de Passagepanden daar. Uh, welk project? Ja, we hebben nu de Watertoor. Die wordt binnenkort ja. opgeleverd in maart. Uh, welk project denk je dat het als eerste van de grond komt? Want je hebt Badhuisplein, de Passage. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Curidex wel heel erg um, ja, voorloopt. We okay. hebben gezegd startbouw uh, derde kwartaal van 2025. Dat is ja, 20... want dat betekent wel dat de Oekraïnse vluchtelingen, die kunnen sowieso nog dit jaar blijven, of uh, ja, 2024 ja. blijven zitten. Hè? Ja, dus uh, we hebben, als ze gaan beginnen... Als... Als er wordt begonnen met, met bouwen... Nou dan mm. krijg je natuurlijk allerlei uh, activiteiten daar... Met, uh, met vrachtwagens die gaan rijden... en ja, de terreinbouwrijp uh, ja, ja, ja. maken. Dat is nu geen omgeving waar je graag wil wonen. Nee. Dus tot die tijd zullen ze daar zitten. En, ja. en vervolgens... Uh, is, is ja, dat gaat op zich vrij vlot. Ja, ja. We gaan ervan uit dat... we nou, een slag om de arm houden... als de procedures komen. Ja. Um, een ander project wat... Nu ook wel uh, heel erg. Stijgenstaat? Uh, ja, in ja. Stijgenstaat is, is Bad Huisplein, Daar zijn we heel ja. erg mee bezig. Dat is uh, ook met de, uh, degene die het hotel wil ontwikkelen. Wanneer komen we daar wat uit? Ja, dat is, ik vind dat vind ik al moeilijk ja, om. Ja lastig om, te zeggen. ja, lastig om te zeggen. Maar ik ben er heel intensief mee bezig. Ik heb van de week daar nog een, een lange sessie over gehad. En uh, daar maken we wel stappen in. Ja. Uh, maar twee dingen, als ik even mag. Eén, het is een, een, een plek waar natuurlijk heel veel er, erg de ogen op gericht zijn, let ik en figuurlijk. Ja, Dat is een absoluut. hele prominente plek voor zandvoort. Dus als ja. je daar wat doet, moet het echt gewoon in één keer heel goed zijn. Ja. En je zit natuurlijk op een plek waar je uh, heel veel gevoeligheden ja. hebt als het gaat um, nou, over, over het zand wat je daar hebt. Over de, de, ja, de, de, de, de bied, duinen. Je hebt toch Er uh, uh, nou, ja, ja. nou, de, de spelen daar de elementen heel erg. Daar zitten, ook daar zitten bedrijven, restauranten, het casino zitten. Het is dus een heel complex gebied. Dat ja. geldt ook voor het entreegebied, vind ik. Uh, heel prominent en daar zijn we ook druk mee bezig. Uh, dat zijn wel de twee grote dingen, of drie grote dingen waar ik uh, heel intensief mee bezig ben. Maar denk je dat binnen een half jaar zeg maar, de, de, de wat uitgewerkte plannen. Ja, groeien? ik denk dat er binnen, voor, voor een aantal projecten binnen een half jaar. Uh, en nou ja, CurieDix is nu, het uh, stedelijk plan is nu naar de Raad gestuurd. Die hoeft daar niet ja. om een beslissing over te nemen. Maar ja, ik vind het wel natuurlijk goed dat de Raad er goed in wordt meegenomen. Ja. Um, en voor de andere plannen wil ik eigenlijk in 2024 dat we daar toch wel een, ja, ja. Ergens een besluit ja, ja. over kunnen nemen. Ja. Oké, okay, nou je bent voor 50% wethouder hè? Zeker. Volgens ja. mij heb je een portefeuille waar je wel 150% kunt <lacht> <lacht> <lacht> Absoluut. <lacht> nog één vraag. De, de, de, de Watertoren en Filomares, uh, wanneer gaat dat uh, uh, gebeuren? Is dat al duidelijk? <lacht> um, niet nog helemaal. Daar liepen nog wat procedures. Er is bezwaar gemaakt, zeker tegen hoe de Watertoren eruit komt te zien... Mm -hmm. Um, er zijn een paar verenigingen die zich bezighouden met erfgoed en historische gebouwen. Um, die vonden dat we dat als gemeente niet goed hadden aangepakt. Um, die hebben bij de bezwaarcommissie uh, zijn ze geweest. Um, daar hebben we als college ook een, een besluit ingenomen En ik heb wel het gesprek met ze gevoerd van wat, waar, waar zitten we dat nou precies in? Ja. En dat zit ook in de uiterlijke verschijningsvorm van de, ik zal maar zeggen, de nieuwe watertoren. Ook een beetje de achterliggende procedure hebben ze wat moeite mee. Ehm... Um, ja, ik, ik hoop dat we daar op een goede manier uitkomen, dat het uh, Maar is het niet bijzonder dat het al verkocht is? Nee, dat is zeker niet, want je kan onder voorwaarden van allerlei procedures ja, ja. en, en uh, bestemming kan je dingen kopen of, uh, ik, ken de, ik ken de voorwaarden van de koop niet helemaal, mm -hmm. uh, maar dat is niet onverbruikelijk, dat kan veel vaker. Ja, ja. En, en en filamaris? Uh, daar geldt hetzelfde voor. Dat is het, het, ook daar heb je natuurlijk te maken met een uh, buitengewoon gevoelig gebied. En ja. uh, daar moeten we ook wat ook werkzaamheden worden verricht. Dat geldt ook voor de inrichting van de buitenruimte. Uh, daar wordt ook intensief naar gekeken met... Uh ja, met het, met het project, uh, nou niet de ontwikkelaar, maar wel de uitvoerder. Ja. Um, en dus daar uh, wordt ook nou dagelijks echt uh, hard aan gewerkt om het voor elkaar te krijgen. En ik hoop dat we daar ook een stap in kunnen zetten. Ja. Het is echt, ik vind het echt een mooi project. Ja zeker. Nou, ik denk zeker. op uh, 13 januari, goedemorgen zomer, dan gaat Carina met uh, Keet Drijsma van Springtij -Architecten, met de ontwikkelaar van de Watertoren, ja. Ga ze watertoren in. Oké. Okay. Kijken hoe het erbij staat. Wat oh, leuk. Ja, dat is leuk. Maar leuk. Ja. Okay. Ja, dus, dus nou, misschien je... ga ik al mee. <laughs> nou, ja, ik ben, ben je er wel, wel eens geweest? geweest? Nee, ik ben er nooit in geweest. Nee. Dus nee. De lid doet het niet meer. Hè? <kwijm>. Maakt niet uit. Ik heb een, <kwijm> ik heb een uitstekende conditie. Dus, ja, uh... ja, ja, ja. En boven kan je pannenkoeken eten. Ja, daarom. <laughs> oh, ja, ja, inderdaad. Klopt. Ja. Uh, we gaan er een eind aan breien, uh, Jan-Jaaf. Ik hoop niet dat je erg teleurgesteld bent, maar er zijn dus nog meer gasten. Ik wens jou enorm goede uh, kerstdagen. Ik wens jullie goede kerstdagen en een vast een heel goed begin voor ja. het nieuwe jaar en um, ik heb, uh, als ik even een persoonlijke noot mag uh, ja, toevoegen um, ik heb snel gezegd dat ik me uh, heel snel welkom voelde hier in Zandvoort nou, als wethouder leuk. van buiten en dat is mede ook door jullie uh, inbreng en de wijze waarop wij de zaken hebben behandeld en besproken okay. In en buiten de uitzending, dus uh, ik wilde jullie daar ook uh, voor bedanken. Ja, nou, nou leuk. Gedaan. Nou ja, vandaar ook dat je 100% werkt en met 50% betaald krijgt toch? Dat en dan <laughs> blijf ik ook de 24 <laughs> zo doen. Oké, okay. hartelijk bedankt en uh, een the skin night is falling lying awake I feel myself fading away so receive me brother with your faithless kiss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 Rose Springsteen uh, met uh, Philadelphia. Ja, een jaar geleden een grote hit geweest. En uh, nou, dat, was, uh, dat was Jan Jaap die bij ons zit, Bert de Wijn. Welkom Bert. Uh, Dankjewel. Uh, ik mag je tatoeëren. Ja, graag. Kan, ja. Jij bent van uh, Vereniging van Eigenaren van saxe Rode in, ja. in uh, Bentveld. Ja, saxe Rode 1 om precies te zijn. saxe Rode 1, ja. Er zijn ja. inderdaad drie flats. Daar, flats dus, ja. uh, maar uh, jullie hebben een prijs gekregen, de meest duurzame uh, ja. nou, VWE sowieso. Maar jij hebt hem dan in vangst genomen voor de hele groep neem ik aan. Ja, ja klopt. Ja. En we hadden ook nog een, een, een uh, want er was ook een, een, een, een bedrijf of zo. Nee, de, de meest de stichting Jutters Geluk heet Geluk ook, inderdaad. Vrol, ja. He, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Was dat een leuke bijeenkomst? Dat was een hartstikke leuke bijeenkomst. Met de, met de gemeente, hè? Ja. Maar hoe kom je er zo'n prijs? Je had natuurlijk uh, dingen ingediend, of niet? Ja, ik, ik heb te, het artikeltje in de Milieukrant gelezen. En ik ja. denk, nou, dat, dat is iets voor ons. We ja. hebben uh, een, een jaar of vijf uh, hieraan gewerkt. Uh -huh. En waaraan uh, gewerkt dan? Om, om het hele plan te realiseren het hele verduurzame. Duurzaam te maken, ja. ja, ja. ja. Want was dat een, een vrij fors plan? Want... Wij begonnen uh, met, een, uh, met een heel groot plan. Ja, ja. Maar de toestand in de wereld noopte ons om gas terug te nemen. Ja. Uh, en hebben daar ongeveer uh, 50-60% van uitgevoerd. Nou, ja. Dus daar zijn we toch nog wel trots ja. op. En, en, en noemen eens een paar dingen die jullie gedaan hebben? Nou, wij hebben uh, spouwmuurisolatie gedaan. Mm -hmm. uh, uh, LEDverlichting uh, met bewegingssensoren. Dus van alles en nog wat uh, om ja, te proberen uh, zo duurzaam mogelijk te zijn? Een, een dak geïsoleerd. Uh -huh belangrijk? Ja. Uh, niet, wat dat was er niet. Want het is, het is een eind uh, 60-jarig gebouw. Ja. En het belangrijkste, uh, trippelglas in de. Uh, uh, en, en nieuwe kozijnen aan de, aan de zeekant. Okay. Want dat is natuurlijk een, uh, ja, een bron van verlies. We konden ja. Met die zuidwestenwind, dat ja. staat er volop, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. We konden palmbomen in de voortuin zetten bij wijze van spreken. Ja, ja, ja, ja. Maar jullie servicekosten zijn niet omhoog gegaan. Hoe, nee. hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, toen, toen wij eraan begonnen was het, uh, het zijn allemaal mensen van, van boven de 60, boven de 70 die daar wonen, 19 uh, bewoners. Die zeiden van het dient mijn tijd wel uit. Ja. Want die gaan niet meer investeren. Nee, dat hoor je dat vaak. Dat he? ja. Toen hebben wij een plan gemaakt van uh, als we nou geld lenen bij het Nationaal Warmtefonds, hmm. kun je dat uitsmeren over 20 of 30 jaar. Dan betaalt de volgende bewoner ook mee. Ja, dat is wel slim. En je kosten wat betreft stoken gaan naar beneden. Mm -hmm. Dus het, het onderdeel stookkosten gaat naar beneden. Het onderdeel uh, servicekosten gaat iets omhoog. Maar dat bij elkaar opgeteld is ongeveer kostenneutraal. Ja. Goed hoor. Maar uh, uh, zijn er al resultaten van bekend? Dat, dat inderdaad die, die, die rekeningen naar beneden gaan? Nou, de, de, de er, zijn natuur, er zijn natuurlijk allerlei rapporten aan vooraf gegaan. Waarin uh, berekend werd ja. dat dat een 20-25% kostenbesparing zou zijn op de stookkosten. Uh -huh. Dat is, dat is op dit moment nog niet helemaal meetbaar, nee, nee, nee. om twee redenen. Uh, a, mensen zijn sowieso veel zuiniger gaan stoken dan voorheen, ja. want het was bij ja. ons wel een beetje Russie stoken, uh, als het warm was zette je de deuren open en niet de kachel lagen. Uh -huh. ja, ja. Uh, <laughs> ja, maar uh, de komende periode zal dat zeker zijn vruchten, uh, oh, ja, ja, ja. absoluut. Maar uh, kregen, kregen alle bewoners mee of is dat, was dat lastig? Ja. En dat, dat, dat is heel bijzonder. Er is eigenlijk niemand geweest die nee. uh, gezegd heeft van dat, uh, dat wil ik niet. Want vaak zie je dat hè, met die met ja. Uh, ja. eigenaren, dat er toch mensen zijn die niet mee willen doen. En... Nee, we hebben ook het, het, het rekenplaatje uh, heel duidelijk en, en transparant gemaakt. Mensen er vanaf het begin uh, heel sterk bij betrokken, veel informatie gegeven. Hmm. Uh, en je merkte en, dat ze steeds enthousiast zijn. Ja, en ja, ook ja. al het lief en leed wat we daarin ja. uh, gehad hebben met de mensen gedeeld. En ze werden steeds enthousiaster en daar ben ik wel een beetje trots ja, op. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar die VVE van uh, gebouw 2 en 3, zijn die nu al bij je langs geweest? Van, uh... daar, daar zijn wel contacten, ja. Ja? Ja, ja, dat, ja, ja, ja. Gaan we ja. het misschien ook doen? Of? Ja, het, het is leuk want je ziet ook uit andere Tuurlijk. gebouwen uit de regio die zeggen ja. van, mag ik eens met je praten? Uh, oh, ja? Hoe hebben jullie dat, dat gedaan? Leuk, ja. Wat ja. goed. Ja, dat is erg leuk. Ja. Is goed. ja, ja, ja. En was jij de enige zeg maar, van die Vereniging van Eigenaar, je hebt natuurlijk een bestuur daar. Kijk ja, het nee. bestuur ook snel mee, of niet? Nee, ja, ik ben voorzitter van het bestuur. Ja, oké, okay, Maar dan heb je niet alles te zeggen. Nee, dan. maar we hebben eigenlijk vanaf dag één uh, hebben we uh, de met z'n drieën getrokken. Mm -hmm. En, en dat, dat was ook gewoon hard nodig. Want uh, het, het is bijna een dagtaak geweest. Ja, het is dat, dat je met pensioen ja, ja. bent, want anders dan kan je dat er niet even naast nee, je gewone werk nee. bij doen. Maar zijn er nou nog dingen, uh, ook door financiën of iets? Uh, die niet gerealiseerd zijn, wat je erg jammer vindt? Of? Ja, ja, ja ja. Nou, ja, ja. nou ja, met name we hadden uh, ook, ook de, de, de landzijde van het gebouw, hadden we, daar zit al wel dubbelglas in, hadden we graag willen verduurzamen. Maar uh -huh. ja, gezien de, alle toestanden in de wereld en de gestegen materialenlonen, uh -huh. was dat niet, uh, en dat is iets voor de toekomst waar we zeker aan werken. Uh -huh. Bij de uitreiking van de, van, de, van de prijs heb je gezegd, verduurzamen en regelgeving gaan niet altijd samen. Hoe heb je dat, uh, ja. hoe, hoe merk je dat? Nou, dat, dat, dat, dat is een dat is het is heel erg leuk, want het is, ja, met de wethouder heb je uh, over alle regels horen praten wat woningbouw betreft. De regelgeving is niet op verduurzaming ingesteld. Nee, okay, wij, moesten, nee. wij moesten een bouwvergunning aanvragen, omdat het aanzicht iets veranderde. Dat is een drama geweest. Uh -huh. Dan kom je bij Omgevingsdienst Eindmond terecht. Dat is allemaal ja. prima. Maar dan, we werden vervolgens naar de Welstandscommissie uh, ja. verwezen. Ja, die snappen het niet. Die, die gaan over oh, ja, de 60e jaren de horen houten kozijnen in. En uh, de, oh ja, de, de deuren ja. moeten groen zijn in plaats van wit. Dat, dat, ja, jongens, we hebben het over verduurzaming. Ja. En, en dat is niet, uh, niet plezierig. Ik moet en die is wels... soms gedacht om het bijltje wanneer neer te nee we, nee, niet? nee, we we hebben uh, <laughs> regelmatig met... Uh, uh, Verhitte hoofden bij uh, betreffende wethouders... ...en ja. allerlei andere ambtenaren aan tafel gezeten... ...en gezet, jongens, ja. zo gaat het niet. Ja. En dit willen we niet en dat gaan we ook niet doen. Dus ik zeg het maar, ja. maar wij gaan door. Ja. Ja, ja, ja, dat en dat, dat werd gewaardeerd en ja. ik moet zeggen dat er ook wel... Uh, Heel veel medewerking geweest. Dus. Welke wethouder heb je mee te maken? Las Rijn? Uh, nee, want die gaat over milieu, maar, uh, ja, maar uh, uh, Hendricks Hendrik, die die gaat wonen, over, he? over wonen. Ja, en die, ja, die, ja. Is, die, die had daar een, een luisterend oor voor. Okay. En dat, ja, dat is, is plezierig geweest. Dat ja, kan me voorstellen. Ja, dat is wel een voordeel dat het een jonge gozer is. Ja, ook. Denk ja, ik. Ja, want die ja. denken toch op een andere manier mee. Ja. Dan... Ja, dan, dan nou, ja. ja, om je een voorbeeld te noemen. Uh, als je een, een, een, een bouwvergunning aanvraagt... moet je leesjes betalen. Ja. Ja. Nou, ja. Bij ons uh, was er één stijl in, in het aanzicht... Die, één raamstijl die moest veranderen... vanwege de constructie. Daar kregen wij een rekening van leesjes voor van 10.000 euro. 10.000 oh euro? Ja, want ze zeggen de aanneemsom is dat... en daar moet je dan zoveel procent over betalen. Toen hebben we uitvoerig uitgelegd van, uh, aan, aan uh, Martijn Hendricks... van... Dit moet je gewoon heel anders zien. Ja. Hij zei, ja, dat, dat, daar heb je helemaal gelijk. En ben ik het helemaal mee eens. Alleen ik ben wethouder. Ik moet me aan de wet houden. En in de wet staat dit... Maar je hebt wel gelijk. Dus ja. we gaan kijken hoe we eruit komen. En dat is, dat is, dat, dat is gelukt. Dus ja, ik dacht daar wel mee, zeg maar. Ja, ja, ja. Wat is uh, voor komend jaar, zeg maar, het belangrijkste wat je nog wilt realiseren wel, met VVE? Nou, we, zijn nu, we hadden zonnepanelen, maar die waren 20 jaar oud. We, ja. we zijn nu weer bezig met het feit van uh, wat, wat gaan dat we doen, doen, met, doen. Met, uh, met zonnepanelen. Het uh, dak, dak is nu nieuw, dus dat, daar, kan, daar kan weer iets op. Twintig jaar geleden waren, waren dat de eerste beetje. Dat, dat was, meer. ja, ja, ja. Dat, ja dat, dat waren zonnepanelen die nog uh, met, met doorstroming van water waren. Oh ja. Ja, ja. Die liggen er nou nog steeds die... nee, nee, Nee, die moesten, die moesten eraf vanwege het, het nieuwe dak wat erop kwam. Ja, ja, ja. Ja. Dus met zonnepanelen zouden er nog een slag gemaakt worden? Kan je worden? nog een slag maken. En, ja. En ja, eigenlijk is het een kowing-om proces. Dat, dat, dat, dat, dat stopt niet. Ja. Nee, maar Wanneer gaan jullie echt merken dat het, dat het uh, verduurzaamd is? Nou... Eigenlijk merken we dat nu al. Ja? Want je kachel kan je lager zetten en het wooncomfort is gigantisch toegenomen. Ja, scheelt het veel? Ja, dat scheelt, veel. Ja, dat scheelt echt veel. Dat ik ook. Goed hoor. Nou ja, een heel mooi project. Uh, gefeliciteerd nogmaals met de prijs. Dat Dankjewel. Heel leuk. En, ik en waar krijgen. komt die te staan, die prijs? Nou, die staat nu in een, uh, in, in, in, in, in een hal uh, boven, boven de entree deur. Uh, okay. Voor iedereen zichtbaar. Ja. Heel en goed. het is ook uh, de dag na de uitreiking bij de gemeente hebben we een bewonersbijeenkomst ja. gehad. en t, Dat was toch een, uh, een plezierig uh, samen dus zijn. Dus daar waren jullie wel trots op. Ja, wij zijn er bijzonder trots hartstikke op. Hartstikke je, je, je moet het ook zo zien. Mensen van... Uh, Eind 70, begin 80, waar even de voorgevel eruit gaat. Ja, dat is geen dingetje. En die dan niet klagen? Nee, nee ja, dat is uh, dus toch. Ja, ja, goed hoor. Ja. Nou ja, um, hartstikke goed gedaan. En uh, hartelijk bedankt voor de komst. Dankjewel. En, uh, wil wilt u nog iets kwijt? Of zegt u van nou, dit was het wel een beetje? Nou, ik vind het, ik vind het erg leuk dat jullie er aandacht aan besteden. En ja, dat het ook. Uh, nou ja, het uh, is ook wel, wel iets uh, wat. Ik wat, wat, uh, moet wat, er wel even uh, bij zeggen. Het was georganiseerd door een de, de, de, de ambtenaar in Haarlem, geloof ik. Maar die hebben dat helemaal niet kenbaar gemaakt aan, aan de pers hier. Heel nee. Ik, ik moet ja. je wel zeggen, die ambtenaar, uh, die, daar hebben wij heel veel contact mee gehad. Oké, okay. die was ook meewerkend wel. En die heeft, uh, heeft ons af en toe ook in uh, geval van nood uh, oh, met uh, raad en daad bijgestaan. Oké, okay. nou ja. Dat, uh, dat, dat, dat is heel plezierig om, uh, om mee te maken. Dat positief uh, om ja. mee af te sluiten. Ja. Meneer de Mijn, hartelijk bedankt. Dankjewel. Een, een hele fijne kerstdagen, want die komen eraan. En, Zeker. Uh, nou ja, en een duurzaam, ja. Ja, een duurzaam nieuwjaar. Ja, duurzaam nieuwjaar. Dank heren. jullie wel. Dank En van okay. hetzelfde. Oké. Okay. Okay. Een fijne dag nog, hoor. Oké. Okay. Ja, de neer natuurlijk. Hè. Ja, helaas, uh, ze, ze, ze bestaan niet meer. Maar de mannen, de mannen zelf nog wel. Dus, uh, wat dat Wat zeg je? Je moet in de microfoon. Dat is een van de, een van de duidelijkheden van een radioprogramma. Dat je in de microfoon praat. Ja, waar is die microfoon hier? Oké, dat is 11 minuten voor 11. Een mooie, mooie tijd om te gaan praten over het Nieuwjaarsduik, vind ik tenminste. Ja, dat zeker. Uh, bij ons zit Jurre Keuning. Uh, welkom, Jurre. Goedemorgen. Goedemorgen. Zit jij in het bestuur van. De... Ik zit in het bestuur, ja.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 de deelnemer ooit? De oudste deelnemer ooit. Oh nee, dat nee? zou ik eigenlijk niet weten. Nee. Nog nee. Nee. Nee. moeilijk te bepalen. Die, uh, nou ja, dus een beetje schrijven. Want je, hoeft, uh, je moet je wel inschrijven, geloof ik. Hè? Nee, je hoeft je niet er... meer in oh, nee, te oh. schrijven. Je kan gewoon langskomen. We hebben oh, het eigenlijk uh, heel erg makkelijk gemaakt voor mensen om gewoon mee te doen. Okay. Ja, ja. Je kan binnenlopen op elk moment dat je wil. Je krijgt een muts, je kan je ja. omkleden, je gaat uh, feesten, uh, je duikt het water in en je uh, kan een soepje halen ja, en je gaat je weg. <laughs> ja, een soepje en Ja, maar goed, uh, en dat zijn er toch vier, duizend of zo, hè, die mee Ja, doen. Er zijn er onwijs veel ja, mensen die ja, meedoen. Er ja. zijn ook heel veel mensen die ja. kijken, maar er zijn ook echt heel veel mensen ieder jaar die hier weer komen om mee te jaar, uh, zeg maar, Scheveningen uh, op televisie komt, hè? Ja, jammer, jammer. Ja. Wij zijn natuurlijk, we zijn niet de grootste, maar we zijn natuurlijk wel de leukste duik. En de, de, de, de, de, dit de, de is bij Zandvoort. Zandvoort. begonnen. Ja ja, ja, ja. ja, ja, met ook vanuit Batenburg. Hoe is het binnen met de voorbereidingen gegaan Was het makkelijk? Uh, ja, we hebben met z'n allen gewoon overleg gepleegd. En ja. uh, we zijn, uh, vorig jaar was gewoon een groot succes. Dus uh -huh. we zijn een beetje dezelfde lijn opgevolgd. Opgevo uh, dus we hebben weer uh, DJ Lady Mix die komt draaien. Oh, voor de, ja. Ja, de, De iconische mutsen liggen er weer. Ja. En, ja, Oranje nou. waarschijnlijk heel. Oranje, ja. <laughs> ja. ja. Marcel van Rij erbij weer. Sorry? Marcel van Rij. Marcel van Rij, ja als het goed is wel. Ja, die uh, komt er warm op doen. Ja, ja. Die is van de, hij is van de... het spinnen. Ja. Zeg maar. geweldig, geweldig. Ja. Ik heb hem vanochtend nog meegemaakt. Ja, leuk, leuk. Um, ik, ik begreep wel dat jullie uh, enorm op zoek waren naar vrijwilligers. Ja, dat is wel een hele goede inderdaad. Voor iedereen die uh, nog niks te doen heeft. En denkt van, ah, ik wil misschien niet duiken, maar wel helpen. Ja. Uh, we zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Nog steeds? Nog ja. steeds, ja. We hebben nu wel langzaam uh, dat er steeds meer vrijwilligers komen. Ja. Maar...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 Ja, dat zijn eigenlijk de twee voornaamste dingen. Maar voor deze ook natuurlijk gewoon op het terrein zelf dat alles goed verloopt. Ja. Daar hebben we natuurlijk gewoon mensen voor nodig. En het is hartstikke leuk. want Het zijn natuurlijk ook hele leuke andere vrijwilligers. Ja, ja. En hoeveel mensen ja. organiseren jullie dat ook bij? Elkaar? We zitten met z'n vijf in het bestuur. En daarnaast ah. hebben we natuurlijk gewoon vrijwilligers die op de dag zelf helpen. Ja, ja. En Hoeveel dat er precies zijn, weet ik niet. Volgens mij hebben we nu zo'n 9 à 10 aanmeldingen van mensen die ja, ons willen helpen. En is, ja. is, is Unox erbij betrokken? Unox die sponsort ons? <laughs> ja, ja, Die sponsort ons. en Die staan natuurlijk ook op de mutsen. Ja, die precies, leveren de, de op, mutsen. Ja. Dus die zijn inderdaad wel gewoon een hele grote hulp voor ons. Ja, precies. Ja, ik kan en, me en voorstellen, als, je, als die duik geweest is... Of tenminste de aanraking met de zee. Dan uh, komen er opeens vier, drie, vier mensen een kop soep halen. Ja, ja, ja. Dat is toch ja een, en dat dingetje. is ook inderdaad altijd wel een soort van kritiekpunt. Een belangrijk punt. Omdat dan <lacht> inderdaad gewoon heel veel mensen die hebben het koud. Die willen gewoon ja, een soepje. Hebben, uh, en zelfs... daarom hebben we ook gewoon genoeg vrijwilligers nodig. Om ervoor te ja, zorgen dat het allemaal ja. goed verloopt. Veilig verloopt. Ja. En dat iedereen dus ook inderdaad kan krijgen. Maar zijn er ook uh, activiteiten naderhand uh, uh, uh, in Zandvoort? Uh, we hebben...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 Die ook hier komen en die daaruit meemaken. Ja, wat heel leuk is ook nog om te vertellen. We hebben een paar jaar geleden een fotowedstrijd gedaan. Toen de nieuwjaarstuig door corona niet door kon. Dat toen hadden we ook een inzending van twee mensen uit Duitsland. Die oh, ja. mee hebben gedaan. Okay. Dus het, het leeft ook bij de mensen die uh, uit ja. het buitenland hierheen komen. Ja, leuk, ja. grappig. Nu las ik dat ze in Scheveningen vragen ze 4 euro. Ja. Als, om te duiken. Ja, nee. Ja, We hebben er niet over nagedacht, om Nee, te... wij vinden het. Persoonlijk vind ik het heel erg van belang. En ik denk wij als heel bestuur. dat het gewoon voor iedereen toegankelijk ja, is dat ja. iedereen mee kan doen. We ja. krijgen ook genoeg subsidie. Uh, op dit moment om dat allemaal te ja, kunnen ja, doen. Ja, ja, ja. Uh, dat is gewoon heel belangrijk dat mm -hmm. het goede gevoel bij iedereen Nee, dat is, waar, dat is waar. Ja. Nou, is het in 1960 begonnen met de JORT 1959, die zwemvereniging in Haarlem. Mm -hmm. Bestaat die, die zwemvereniging nog eigenlijk? Zo, kijk ik even ja, naar nee, links. Nee, <laughs> geen idee. Geen, idee, geen maar, maar. idee. Ja, want een paar jaar geleden hadden ze nog die, die oprichter, Kok uh, Batenburg. Hè? Ja, ja. Die op, hadden vanaf, ze nog. Ja. Uh, Paul heeft nu overleden, geloof ik. Ja. Dat klopt nee, Ja, ja. Een keer. Ja, verdronken? Keer. Sorry, <laughs> verdronken. <laughs> Drunkig, hè. Maar uh, uh, die hebben ze er nog in het zonnetje gezet. Dat was uh, zeg maar, de, de initiator van de, van de nieuwjaarsduik. Maar uh, ik zie ze af en toe, volgens mij was ze vorig jaar, de voorlopjes die lopen met een vlag voor een noord 59. maar We nou, gaan de nu de even goed opletten of ze er zijn. Ja, ja, het is natuurlijk ja, ja, ja. wel leuk als de groep die het heeft opgericht ook ja, wel aanwezig is. Ja, zeker. Ja. zijn er waarschijnlijk niet meer bij, maar in ieder geval... De ja. de, maar het is heel ja. bijzonder dat zo'n ja. initiatief jaren later nog steeds ja. uh, staan is, weet je hoor. Maar je had het net over Duitsers. Zijn er meerdere buitenlanders die meedoen, denk je? Ja, ik denk dat van uh. alle, alle plekken over de hele wereld wel mensen ja, meedoen. Ik weet ja, leuk, ook dat in Australië er ook een Unox Nieuwjaarsduik is, maar oh, ja. ook in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 Nee, daarom, Nee. Erom, erom. nee. Hey, en, uh, heb je al gekeken naar het weer? Wat gaat het weer doen? Nee, nou ik dacht vanochtend ja, ik laat ik even kijken. kijken. Maar ja, graag. Want ja, vorig jaar was het natuurlijk een, heerlijk een, weer. Wat voor dag is dat ook weer? Uh, het, is, oh nee, ik heb hier, uh, het is 1 januari. 1 januari. 1 januari. <laughs> 6 graden met een hoop. Oh, oké. Okay. Maar waarschijnlijk wel droog. Nou, but, uh, 6 uh, graden en een hoop wind. Ik zie hier weer zo'n uh, <laughs> zo rood dingetje staan ja, met de wind. Maar nou. drogen is natuurlijk heel belangrijk. Ja, uh, droog is belangrijk. Ja, droog. Eigenlijk het liefst natuurlijk wel windstil. Ja, maar mensen dat worden uh, toch nat, maar, ja. uh, nee, maar droog is wel lekker natuurlijk. Want het ja. dag erop gaat het weer regenen, zie ik. Dus... O, nou, laten we hopen dan dat ja, het die dag maar, maar 6 gaat. graden uh, is uh, redelijk, toch? Ja. ja. ja. En, en hoeveel graden is het in uh, zeewater nu? Oh, wat zal het zijn? Ja, uh, 19 graden. Nee, hoeveel? Hetzelfde. Hetzelfde ongeveer zelfde 6, 7 jaar. Nou, dit was koud geweest, hè? Ja. Dus, euh... 1963, <tot> Hans. 1963? Je weet het nog, hè? Toen hebben we ja, over het water de gelopen. We hebben de, de, de, de, de ijskosten gelopen. Ja, ja. Wij, wij waren erbij. Wij waren erbij. want ja, ik woonde hier nog niet. Nou, ik wel. Jij wel? Nou, ja, ik Goed heb over reageren. het water gelopen. Kun jij het nog herinneren? Ik kan het me nog herinneren, ja. ja ik, ik, ik Absoluut. En mijn vader ik was een jaar Met de auto over het meer. Uh, Jurre, uh, dat wordt het dus niet, hè? IJsschotse Schotse... Nee. Nee. nee. Ik wens jullie heel veel succes met de voorbereidingen. Dank u wel. En, uh, en, en, en met het beduik zelf natuurlijk. En jij een hele goede kerst. En maar het wel mooi van. Ja, gaat het helemaal gaat goed komen. Van hartstikke bedankt. Hey, dank u okay. wel. Oké. Okay. Bye bye. Just need time. So it's her